Beste inwoners van de gemeente Zandvoort, langs deze weg wil ik u een heel gezond, goed en voorspoedig 2022 toewensen. Helaas, dit jaar kan dat niet op een echte nieuwjaarsreceptie, dus daarom langs deze weg. Ik hoop oprecht dat we dit jaar alsnog een keer samen kunnen komen, want wat hebben we ongelooflijk behoefte om elkaar fysiek te ontmoeten en te begroeten in het nieuwe jaar. En ik weet dat we dat elk jaar doen met heel veel betrokken instellingen, organisaties en bewoners. En ik ga ervan uit dat we zodra het weer kan alsnog een nieuwjaarsreceptie kunnen organiseren. We leven nog steeds in bijzondere tijden. Vorig jaar hingen er affiches in Zandvoort met de tekst hou vol. En wie had kunnen bedenken dat dat nog steeds actueel is? Dat we nog steeds te maken hebben met het coronavirus. En ik zie gelukkig nog heel veel veerkracht en energie en berusting in de samenleving. We zullen moeten leren leven met de huidige situatie. Daarom ben ik ook heel blij dat er vanuit Den Haag wordt gedacht over een lange termijn strategie. Over de vraag hoe we kunnen voorkomen dat onze maatschappij blijvend ontwricht raakt als dit virus nog langer duurt. De afgelopen maand heeft u in de Zandvoortse krant een advertentie kunnen lezen waar wij als gemeente alle vrijwilligers in Zandvoort heel hartelijk bedanken voor hun ongelooflijk goede werk. Het zijn er zoveel, zoveel mensen die zich inzetten. Niet alleen bij organisaties of verenigingen, maar ook mensen die elkaar helpen en ondersteunen. Als mantelzorger of die gewoon voor de buurvrouw de boodschappen doen. Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen voor elkaar klaarstaan. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. En Ik ben dan ook heel erg blij en verheugd dat er twee mensen genomineerd zijn als persoon van het jaar in het Harms Dagblad. Die in Zandvoort zeer betrokken zijn. Kim van Schaik van Prakkie en Moor, die met heel veel vrijwilligers, heel veel mensen ondersteunt. En Paul Olieslagers, die zich met niet aflatende inzet heeft um, ingespannen om het Joods namenmonument mogelijk te maken. Maar daarnaast ook heel veel andere vrijwillige functies vervult in onze samenleving. En in hen eer ik alle vrijwilligers die Zandvoort kent. Dank. Mijn nieuwjaarspeech hoort natuurlijk ook een kleine terugblik. En dan kan ik niet heen om het ongelooflijk succes van de Formule 1 in het eerste weekend van september. Want wat was dat mooi. Wat was het prachtig. En wat was het een succes. En daar zijn heel, heel veel mensen bij betrokken geweest. Uiteraard natuurlijk de organisatie van de Formule 1 zelf. Maar ook al de diensten, de schoonmakers van Spanelanden en natuurlijk u als bewoners. Want u heeft Zandvoort op de kaart gezet en u heeft alle bezoekers op een ongelofelijke manier welkom geheten. Overal hingen de zwart-wit geblokte vlaggen en zelfs toen mensen weer naar huis gingen werd ze toegeroepen tot volgend jaar. En dat was prachtig om te zien. En ik kijk er dan ook nu al ongelooflijk naar uit dat in september volgend jaar wij wederom de Formule 1 in Zandvoort mogen ontvangen. En dan hopelijk wel met het voltallige publiek wat mag komen. En dan hopelijk wel met nog veel meer evenementen en leuke dingen in Zandvoort zelf. De Formule 1 heeft Zandvoort op de kaart gezet. En dat biedt geweldige kansen voor onze gemeente. En gelukkig gebeurt er ook veel en zijn er veel grote besluiten genomen de afgelopen periode. U heeft kunnen zien dat de boulevard Paulus Loot op dit moment op de schop is gegaan. En dat er visies zijn aangenomen voor de entree en het badhuisplein En ook het parkeerbeleid. Er zijn stappen gezet om Zandvoort nog mooier en nog beter te maken. En het komende jaar zal dan ook in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen. Eens in de vier jaar kunt u naar de stembus om te bepalen wie namens u in de gemeenteraad plaatsnemen. En ik ben heel erg benieuwd naar de uitkomsten en ook naar de verkiezingscampagnes. Want u kunt zich de komende periode verdiepen in de programma's van de verschillende partijen en kijken wie waarvoor staat. De Zandvoortse media hebben de handen ineengeslagen en die zijn begonnen met Zandvoort kiest. Een heel handig overzicht waar u alles rond de verkiezingen kunt vinden. En ik ben ook bijzonder gelukkig dat ik bekend kan maken dat wij op het circuit in de Red Bull Lounge een stembureau kunnen openen. Zodat u daar kunt stemmen en tegelijkertijd het circuit kan bezoeken. Hoe mooi is dat? Vorig jaar meldde ik u dat ik een optimistisch mens ben. En zelfs in deze lastige tijden vind ik dat we vooruit moeten kijken. En ik zie dat heel veel inwoners, ondernemers en iedereen dat met ons doet. En gelukkig kunnen wij ondersteunen. We hebben een coronafonds dat we ook de komende periode weer in zullen zetten om de lasten van de crisis zoveel mogelijk met u te dragen. En voor ik met u toost op het nieuwe jaar wil ik graag een laatste oproep doen. Want we leven in een tijd die van ons vraagt dat we fysiek afstand houden. En dat we elkaar niet op verschillende plekken tegen kunnen komen. Maar ik vraag u, ondanks dat, om niet emotioneel afstand van elkaar te nemen. Om elkaar op te zoeken. Om net even dat praatje te maken over de heg of over de schutting om elkaar digitaal op te zoeken, om toch met elkaar te praten, te lachen en vooruit te kijken. Ik kijk vol vertrouwen naar 2022 en ik weet zeker dat Zandvoort en de Zandvoorters zo sterk zijn dat ze beter en krachtiger uit deze crisis zullen komen. En ik wens u nogmaals vanaf deze plek een heel gelukkig nieuwjaar.